Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. De zoektocht naar de vermiste Milan heeft ook vandaag niets opgeleverd. De jongen van 16 wordt sinds donderdag vermist. Milan komt uit Oekraïne, heeft een verstandelijke beperking en kan moeilijk praten. Hij is voor het laatst gezien in Heemskerk. Volgens de politie is hij mogelijk richting Velse Noord gelopen, zo'n vijf kilometer verderop. Vandaag hebben honderden mensen naar hem gezocht... En ook heeft de politie via sociale media in het Oekraïns opgeroepen naar de jongen uit te kijken. In Suriname heeft een man negen mensen doodgestoken. Onder de slachtoffers zijn vier van zijn eigen kinderen en een kind dat bij de buren verbleef. Ook de buren zijn omgekomen. Zij zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten omdat hij hen aanviel tijdens de arrestatie...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 In huis in Middelburg, werd na een tip 45 kilo vuurwerk gevonden. Ook dat is in beslag genomen. Schaatser Femke Kok heeft een grote stap gezet naar de winst op de 500 meter... bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tiaf. Ze was in de eerste omloop veruit de snelste. Ze reed met 36 seconden ook een baanrecord. Daarmee hield ze ook Jutta Leerdam ruim achter zich. Leerdam revancheerde zich wel voor haar valpartij op de 1000 meter eerder op dit toernooi.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 Een beetje klassiek, een beetje blues, uh, het komt allemaal weer voorbij. Gezellig, nou uh, vooral de blues natuurlijk, daar hebben we altijd in dit programma uh, heel veel zin in. Uh, waar gaan we mee beginnen? Ja, we gaan even beginnen met een solo song van de Op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 En uh, ik weet nog goed dat ik toen uh, per auto reed van mijn woonplaats Warmond naar mijn werk in Sampoort. En onderweg hoorde dat dat gebeurd was. Mm -hmm. En dat een patiënt van de psychiatrische kliniek waar ik toen werkte. mij bij de deur stond op te wachten. om oh, elkaar oh, te troosten. Want hij is ook een groot muzikant. Oké, okay, oké. En, okay. en uh, ja, dat sloeg in als een bom toen. Ja, ja. ja, ja dat kan ik me voorstellen dat dat een enorme impact heeft. Uh. En ja, Lennon heeft zelf een hele ingewikkelde jeugd gehad. Uh, Voor school gestuurd als onhandelbaar kind. moeder jong over.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 Uh, John Lennon solo met uh, And so this is Christmas slash war is over Happy Christmas Kilko. So this is Christmas And what have you done het er nog een beetje aan, hè? dat de war is over. Dat is... Uh, ja, die, trouwens, uh, dat, dat YouTube-filmpje wat erbij hoort, mijn god zegt de hond ook geen brood van. Dat, ja, het is wel lekker zwaar aangezet hè, met uh, alle thema's. Ja, ja, ja, maar ook uh, dat is... Uh, yeah, the war is over, wordt er al gezongen, maar het YouTube-filmpje is een en al oorlog. Ja, dat is, ja, uh, ja er zitten al hele trieste ja, elementen zitten erin. Ja, nou ja, ja. We zijn uh, ruim 45 jaar verder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 om in zo'n koor te staan, dat is, eh, ja mooi, hè? En dan, ja. ja en wat een volume daar dan uit komt, hè. Dat ja, dat is, is echt allemaal... een massaal geluid, wat ja, dan, ja, ja, ja, het ja. koor en het orkest komt, precies, precies. Nou tempo eh, eens even kijken, we het, eh, of de strenglers, hè? daar gaan we nu naartoe. En, volgens mij is van oh, nee, nee, de nee, nee. Joe Cocker, maar dat is Engels Oh ja, ja, ja, ik ben in de war. Uh, ja, ja, ja, jij zit, al in het tweede uur. Uh, ja, ik ga filter sarnel. Uh, maar we komen er vanzelf bij uit, hoor, bij die Stranglers. nou dan ja, weten ja, de precies. luisteraars alvast een beetje uh, wat ze kunnen verwachten. Ja precies. We gaan eerst eventjes uh, verder terug in de tijd dan de Stranglers. Joe Cocker, iedereen kent hem...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 watch for a long time me and joe have watched him for a long time we love him we're gonna do one of his songs because we love him that's why Ik moet mezelf corrigeren, je valt nu eerst zo heel ver naast met je strenglers. want daar gaan we nu al naartoe. Ja, daarop. Ja, ja, ja, ja. ja, de Ja, is een Britse rockgroep. En dan zou je denken, vaak beginnen die jonge jongetjes een beentje te vormen en worden ze groot en groter. Maar dit waren meneer die al een uh, aardig gesetteld leven hadden. Hugh Cornwell, onze zanger-gitarist, was biologieleraar. Jet Black had een ijs- en wijn-industriebedrijf. Oh, zo. <laughs> en uh, zo waren er meer van dat soort gasten. Dave Greenfield, Hans Wermling... Dat was een professioneel muzikant. al En met elkaar richtten ze in het begin jaren 80. In de nadagen van de punk. Een beetje op. Aanvankelijk de Guildford Stranglers. En later alleen de Stranglers. Heel mooi en heel bekend nummer. Wat we van ze gaan draaien. Heeft een dubbele betekenis. Het gaat zowel over de. Verslaafde aantrekkingskracht van heroïne de Golden Brown Drug oh ja. was ook over een vrouw met dezelfde verslavende plezierige kwaliteit en <laughs> uh, volgens Hugh Cornwall de bassist, de gitarist ja, ja, ja. natuurlijk het overbekende nummer Golden Brown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 de midden 60er jaren... groot geworden na het optreden op het Woodstock Festival... en op het uh, uh, Holland Festival... Holland Pop Festival... het uh, uh, festival in het Kralingse ja. als er...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 Sent newspaper clippings to him About his old friends who stopped being the There was Howard C. Green Just turned 33 His leather chair waits at the bank And Sergeant Dow Jones 27 years old Commanding his very own That look like bumps and thrashing the with his hands. But wait, whole lather's productive, you know. He produces the finest of sounds, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. Of de hele familie erbij werd gehaald. Ja, een beetje eigenaardige ja, het... geluidjes. Ja, precies. Ja, oké, even over het snuiten van je neus halverwege het nummer. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Nee, nee, ja. Nou, dan even terugluisteren. <laughs> dat hoor je duidelijk. Ik ga het niet nadoen. Oké, ja, oké. Okay, okay. Als geluidsfragmentje in het nummer. Ja, nou, dan hebben we uh, toch nog op de valreep nog een uh, overlijden hè, van bij de Cubit en de Blizzards. Ja, Herman Dijnen, de bassist, is recent overleden en ja. uh, een van de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 Hele rustige, stille man. Altijd een beetje letterlijk op de achtergrond. Eh, maar prachtig spelend. Uh, en uh, ja, het is geen geheim dat ik een groot fan ben van de blues. Van QB and the Blizzard. Zeker. En daar hou ik ook zo meteen even naar luisteren. Maar ik ga eerst eventjes aandacht vragen voor Daniel Lohuus. Uh, hij is geboren in Emmen en groeide op in Erika. Het dorpje in Drenthe. Zijn vader was organist en hij leerde het kerkorgel spelen. En uh, kreeg op zijn 13-jarige geleden zijn eerste gitaar. En hij werd lid van de band Charles. En daarvoor verhuisde hij naar Utrecht. Later richt de Logisch de band Skik op. Wel bekend. Met uh, nummers uh, in het Drentse dialect zoals opfietsen. En hoe kan dat nou? En het giet zoals het giet. En daarna is Lois uh, Solo gaan optreden. En dat heet het... Uh,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 Zandvoort. Dit is ZFM.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 uh, Trad Grupo Sportivo buiten op. zo'n was een oh ja. prachtig optreden. Ze waren toen net bekend van hun eerste LP's. Ten, mistake, uh, ten Mistakes en Back to the 78. Uh, prachtig optreden. En voor zover ik op hoogte ben. Uh, is toen bedacht van. Nou, we kunnen wel een bevrijdingspopfestival gaan organiseren. En dat, na de botenmarkt. We het, het jaar daarna in het Park in Haarlem En toen gingen andere steden meedoen. En werd het groter en groter. Ja. Maar het begon onder andere met Grupo Sportivo. van Haagse band.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 Aanradertje hoor, concert van Grupo Sportivo, meestal is dat, uh, staat dat garant voor plezierige en prettige en bekende muziek zoals het nummer Dreaming.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 gaf wat oneenigheid binnen de band, want Loeriet wilde de leadzanger zijn, maar op deze LP nam Nico alle zang voor aanrekening, bijna alle zang. Oké. Okay. De uh, dame is niet oud geworden, op een vijftigste levensjaar is ze op Ibiza van het fiets gedonderd en met een hersenbloeding in het ziekenhuis beland en overleden. Jezus. Na een leven vol heroïnegebruik en andere verwode middelen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 This feeling by my side, early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years, so close. Dat is hier afgelopen...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 dan uh, in hetzelfde weekend in Berlijn stond ik ook bij het woonhuis van uh, David Bowie al daar. En ja, ja. komt er wel van ja, alles bij dat allemaal echt op hè? Dat, uh, Ja, ja, ja, ja, ja. dan kan ik het niet laten om ja, ja. een paar fotootjes van te nemen. Ja. En, uh, maar goed. En wat je ook op zoekt is eigenlijk uh, de, de media. Want uh, even een actueel onderwerp van uh, Haarlem en omgeving. Dat, dat is het uh, uh, even in grote lijnen. Het aantal daklozen is... Uh,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 Okay. Ja, Pink Floyd, voor mij een lievelingsband. Een hele mooie muziek. Zeker zinger, ja. Zo anders, want we gaan het eindigen dit uur met het thema waar we het uur mee begonnen. Het is natuurlijk toch de, de feestdagen maand ja. even bij de kerst. Happy holidays. Ik was op weg hier naartoe en toen hoorde ik een nieuwe single van de grote wereldberoemde in Nederland, wereldberoemde zanger Yves Berens. Heb jij ooit van hem gehoord? Ja, ze een voor zanger. Meen je dat ja. Oké, okay, ik, ik ben een beetje achter in mm. kennis op de hedendaagse muziek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 Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn a on his sleigh? Do the fairies he gets over for the day? So here it is, Merry Christmas Everybody's having fun Are you sure you've got the room to spare inside? Does she cry on the old, does she tell you? The old songs are the best And she's all alone and lonely with the rest So here it is, Mary Grace Everybody's having fun. Come to the future, now it's only...